Volgens de Vries heeft hij destijds de politie getipt... waarna de twee beoogde huurmoordenaars in februari werden opgepakt. De misdaadverslaggever noemde uitspraak van de rechtbank teleurstellend... en zegt dat de uitzending morgen niet doorgaat. Het Openbaar Ministerie onderzoekt fraude bij woningcorporatie Vestia. Het onderzoek richt zich op geldstromen... tussen een tussenpersoon en een financieel medewerker. Er zijn vermoedens van witwassen, omkoping en belastingfraude... Het OM benadrukt dat oud-topman Erik Staal geen verdachte is. De politie heeft na een huiszoeking één verdachte aangehouden. Mogelijk is dat de financieel topman van Vestia. In februari werd bekend dat Vestia in grote financiële nood verkeert. De corporatie had door gespeculeer met financiële producten... een tekort van 1,5 miljard euro. De eerste gesprekken in Istanbul over het Iraanse atoomprogramma... verlopen volgens diplomaten constructief... Vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland... China en Rusland hebben vandaag voor het eerst in 15 maanden overlegd... met een delegatie uit Iran. Het doel van de gesprekken is na te gaan of Iran verder wil praten... over zijn nucleaire programma. Dat is volgens een EU-diplomaat het geval. Later vandaag is er nog een bijeenkomst met Iran. Daarna wordt mogelijk duidelijk of er een nieuw overleg komt. Het weer, aan de kust is het zonnig. In het binnenland kan af en toe wat regen vallen. Vanavond toenemende bewolking... Morgen in het zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden en er staat dan een stevige noordenwind. Dit was het NOS journaal. Aan de B verkeersinformatie. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nootdorp en Zoetermeer staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 En uh, voorkom tunnelvisie, mensen. En kijk altijd even op vana naar Door een betere doorstroming komen we verder. De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olvarit was ik helemaal van yum yum yum yummy, ja. Yeah. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit, was ik best wel van plofkip.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 Nederland 2 De 360 doen ze wereldwijd, Roderick. We waren dankbaar in Parijs toen deze pokoe kwam. Logan Mercy, Jean-Pieter May, Mercy, Boko San. Zang op die beat. Zang op die beat. Zraak door je knieën. Doe de 360. Laat je sponsoren voor het Jeugdsportfonds En doe de 360. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit De Kroon in Amsterdam. Ik hoor net in de reclame dat vanavond in Opium Televisie... de vraag wordt gesteld aan Wenders Snijders: hoe schrijf je een goed theaterlied? Vind ik zo'n originele vraag. Die ga ik straks <lacht> maar eens even aan mijn gast hier aan tafel... Uh, Jeroen van Meerwerk herstellen. Uh, nog niks, nog niks, nog, nee, nog niks uh, prijsgeven. Dat lijkt me leuk. Uh, uh, gaat overigens gaat het goed met je? Je bent ook ja. met je eigen voorstelling op het ogenblik. Ja, ik ga zo meteen naar Dronten. dan moet ik spelen. Oeh, Is dus dat uh, Dront uit? Altijd lastig? Ja. Of? <laughs> ik weet niet, het is, een nieuwe, het is de nieuwe meerpaal. En ik ben daar al heel lang niet meer geweest. Ah een nieuw theater erbij dat, is gekomen. Volgens mij is het een nieuw theater. Dat ja. is dat, dat, was, bijzonder. Dat vroeger de oude meerpaal. En dat was een, dat, daar kwamen nooit zoveel mensen. Maar ik weet niet wat het nou vanavond is. We gaan gewoon kijken. Goed, nou, we hebben het straks over het uh, theaterlied. Ja. Ook uh, vanwege het feit dat aanstaande maandag de Annie M. G. prijs voor de twintigste keer wordt uitgereikt. Um, wat we verder gaan doen dit half uur... is uh, een kornat die gaat vertellen wat er vanavond in Opium Televisie zit... Uh, de 80 seconden van Marieke Borger, die komen nog langs. Uh, en uh, ja, eerst maar eens even bellen met Leon de Winter. Want Leon de Winter die gaat een nieuw boek uh, schrijven. Dat is al een verheugende mededeling. En daar mag u aan meebetalen. Dat is nog leuker. Voor 30 euro kunt u zich inkopen via de website Het Vrije Westen. Een boek zal gaan over de lange reis die de Winter wil maken door de Verenigde Staten. Leon ja. de Winter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Moeten wij ons zorgen maken? Gaat, de, gaat het financieel zo slecht dat wij moeten meebetalen... aan de vakantie van nou, de volgende Nou ja, winter? maar bij mij gaat het ook minder, zoals bij elke winkel. Ja. Uh, maar ja, kijk, en, i, i, iedereen betaalt natuurlijk altijd... als het goed is voor een boek, dan zijn hem uh, steeld. Zoals uh, Michael Zeeman dat jarenlang gedaan heeft. Ja. De oordeelscriticus bij de Volkskrant. Maar normaal betaal je voor een boek. Uh, wat, ik, uh, wat ik met dit project uh, wil... Er komt ook een roman van me uit, uh, in juni. Dus dat ja. is weer, weer, weer, weer heel anders. Um, per se, ik ben uh, zoals velen van ons uh, vo volkomen geobsedeerd en gefascineerd door internet. Ik vind dat uh, uh, na uh, de Heilands ongeveer het uh, meest ongelofelijke verschijnsel uh, dat we kennen in onze tijd. En dat verandert uh, de, de, de, de natuur, de distributie de, mm -hmm. uh, van, van het boekenvak. Ja. Uh, maar het geeft ook de mogelijkheid om direct te communiceren ja. met lezers. En nou. dan, ja. Ga door. En dus ik dacht, kan ik nu niet met die stukken die ik sowieso ga schrijven... niet op een heel andere manier gaan opereren, contact leggen met, le met lezers? Kan ik niet iets tot stand brengen uh, dat dan interactief heet? Ja, nee, dat is wel uh, heel en... mooi. Maar, maar hoe moet ik dan daar ook aan meebetalen? Uh, iemand betaalt jou nu toch ook? Ja, nee, dat weet ik wel. En je noemt en dat, weet, voor... dat doe ik dan via de Doe ik via de belastingen en in, in dit geval gaat het niet via de belastingen, maar dan zeg ik heel vriendelijke mensen, dit kost het. En het ja. kost het me echt, want ik hou daar niet van over. Ik heb uh, mensen in dienst genomen ja. en die gaan me helpen. Ik moet columnisten betalen, ik moet vertalers betalen. Uh, en dan krijg je dat boek. Dus allereerst heb je dat jaar. Dan heb je er alle lol van. Je krijgt informatie waarvan ik denk dat je die nergens anders kunt krijgen. Punt 1, ja. punt 2. Je krijgt ook nog eens een keer een mooi boek over een, over een jaar. En punt 3, misschien zitten er ook nog stukken in die jij hebt geschreven. Daar word je dan ja. ook voor gehovereerd. Ja. Et cetera, et cetera. ja, dat is een mooie, mooie vorm. Ja, ik was even, uh, het was me niet helemaal duidelijk dat dat boek... Dat, dat in feite die 30 euro die je betaalt, dat dat ook meteen je boek is. Je betaalt natuurlijk het boek. Je koopt de feiten van het boek nu ja. al... en je maakt de hele ontstaat mee en niet alleen mee. Je kunt er invloed op uitoefenen. Ja, laten we het daar even over hebben. Want hoe, hoe ver gaat die invloed? Want de schrijver De, de Winter die geeft toch niet, denk ik, graag zijn pen uit handen? Wat wil ik heel ver gaan? Het is voor mij ook een, een, een, een, een groot experiment, of, of een avontuur is het eigenlijk liever. Ik ben ontzettend benieuwd wat mensen mij gaan aanreiken aan ideeën, aan plannen, maar misschien ook met, met kant-en-klare stukken. Kijk hier eens naar en je zou dat eens moeten doen. En, oh hé, hey, je hebt vorige week dat stuk geschreven, ja. maar je hebt dat en dat helemaal laten liggen. Dat is heel stom. En dan wil ik daarop terug gaan. Ik, ik ben ontzettend benieuwd hoe ik dat interactieve karakter van dat internet. Dus een keer helemaal kan benutten waar dat eindigt. Ja. Misschien Zo, is het valt ja. dat tegen, misschien wordt het iets fantastisch. Ja, zou het kunnen betekenen dat mensen je reis gaan bepalen? Uh, dat zou het mooiste zijn. Dat is natuurlijk mijn, mijn geheime droom. Ik, wil, ik, ik heb wel een idee over hoe dat zou moeten verlopen. Ik heb ook een hele lijst van mensen die ik zou willen bezoeken. Maar ja. het mooiste zou zijn als ik per week. Uh, tips krijg en waar ik op af kan gaan. Omdat ze inderdaad verleidelijk zijn. Omdat ze inderdaad iets beloven dat ik zelf niet had kunnen verzinnen. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Er mm -hmm. zijn zoveel mensen die zoveel meer dingen weten dan ik. Ik laat ja. me daar graag inspireren door lijden. Ja. Gaat de hele familie overigens op reis? Je, je, je vrouw schrijft nee, ook. Nee, ik meer zo nu en dan. Want ik, ik wil er ook een beetje een literaire soap van maken. Als het even lukt. <laughs> Oh ja. uh, ik, ik, ik probeer zo nu dat mensen van mijn eigen gezin mee te krijgen. Uh, de, de, mijn zoon gaat iets makkelijker nu om die, omdat hij nu zijn rijbewijs heeft in Amerika. Mijn dochter uit, is ja. er graag. Het, het lastigste zou zijn om mijn vrouw Jessica Deurlach eens op binnen mee te krijgen. Ja, die wil ook gewoon zelf blijven schrijven, natuurlijk. Mogen, mogen er ook, ik... mogen er ook uh, uh, uh, mensen die meebetalen, mogen die ook een stukje met je meereizen? Of heb je dat toch liever niet verdiend? Nou, ik, uh, kijk, de bedoeling is dat ik dat ik tien mensen ga loten die in ieder geval bij mij thuis komen. Nee. Maar ik sluit niet uit dat het heeft op te maken met hoe zich dat ontwikkelt. Het zou fantastisch zijn als dat iets, iets heel dynamisch wordt. Ik heb geen idee waar het nee. toe zal leiden. Als, mensen, als het zo, zich zodanig ontwikkelt dat mensen inderdaad ongelooflijk ideeën hebben... en er is ruimte in dat budget. Ja. Um, ik, ik wil er één grote kermis van maken. Goed, nou, het klinkt uh, zeer aantrekkelijk. Uh, Leon de Witte, dankjewel. We houden het in de gaten via de website Het Vrije Dank dankjewel. Dag. Dankjewel. Dit Dag. is Opium. Maarten van Roosendaal, Kees Toorn, Karin Bloemen, Bram Vermeulen, ze wonnen hem allemaal, de Annie M. G. prijs En de lijst is nog veel langer natuurlijk. Maandag wordt er weer iemand aan dat illustere rijtje van winnaars toegevoegd. Want dan wordt voor de twintigste keer... het mooiste kleinkunstlied van het jaar gekozen. Aan tafel oud-winnaar Jeroen van Merwijk. Je was, je was de beste winnaar, toch? Ja, vind ik wel, ja. ja. Ik schrijf trouwens elk jaar het beste lied. Ja, maar je mag maar één keer inzinnen, Ja, ja, ja ik, ik, ben, ik heb nooit ingezonden. Uh, uh, iemand heeft voor mij, voor mij een keer ingezonden en toen heb ik het gewonnen. Ja, dat is het uh, nummer waar we straks een stukje van gaan, uh, gaan luisteren. Dat vinden jongens leuk. Ik had het er met Daniel Sokaldin vorige uur nog over... omdat ja. dat stuk wat hij had geschreven, dat het over oorlog gaat... Een lied in feite over uh, jongens die naar de oorlog gaan. Leuk, gezellig. Ja. En dan blijken ze zich te ontpoppen tot de meest verschrikkelijke uh, teams. Ja, ja, het begint eigenlijk heel onschuldig lied. En het eindigt in, in, in, in ja, toch wel wat grue dingetjes. Ja. Nou heb jij destijds eigenlijk de prijs niet eens aan jezelf te danken gehad. Want je had hem zelf niet ingezonden, toch? Nee, ik, ik, stuur, hem hm. ik stuur hem nooit in. Ik vind het een beetje raar als je in moet sturen voor een prijs. Ik vind eigenlijk, het is al moeilijk om de beste theaterlied uit te zoeken. vind ik al een beetje raar. Want het bestaat helemaal niet natuurlijk. Je, ver, je vergelijkt appels met peren. Ja. Maar op een gegeven moment is er een, een lijstje waar, waar, waar ik dan bij hoor... en waar een aantal mensen bij hoort. En die mm. moeten op een gegeven moment gewoon die prijs een keer krijgen. Ja, maar kom op, het is toch hartstikke leuk? Het beste theaterlied geschreven. Ik. Ja, maar wat ik al zei, de, uh, ik vind dat ik elk jaar het beste theaterlied schrijf. <laughs> Iemand moet het doen. Trouwens, iemand moet het doen. Dat is ook een uh, titel van een lied. Dat ja, de werd uh, destijds we... door Jan Boerstoel geschreven. Ja, dat is een, dat is een zeer fraai liedje. Ja, ja, gezongen door Jenny Arjan. Ja. Uh, uh, was je wel blij toen je, toen je destijds de prijs... Natuurlijk, uh, natuurlijk. Het is de enige prijs die ik ooit gewonnen heb. En ik vond het ook hartstikke leuk om een keer een prijs te krijgen. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, ik stel voor dat we even een, een stukje gaan, gaan luisteren... naar dat lied waar je destijds uh, mee won, 2005. pijltjes door een keukenraam... Grapjes op een achternaam. Een opgezwollen zwellichaam. Een omgewaaide haar in kraam. En roze bottelpitjes in een meidennek. In de hoop op moeilijk bij te komen jeuk. Dat vinden jongens leuk vinden jongens leuk. Ja, dat vinden jongens leuk. En dan, dan gaat de zaal nog geheel mee, uh, terwijl jij weet dan wat er komt. Ja, ik weet het. Ik heb een plan natuurlijk met dat lied en het eindigt... Het, het, het lachen vergaat ze wel. Ja, ja. doordat door je inderdaad zegt, ja, dat vinden jongens leuk. Uh, ja, die uit, heeft... Mensen uitmoorden en huizen in de Ja, steden. maar ze hebben en, zich gecommuniceerd aan dat lied ja. door te gaan lachen. en ja. ze, hebben, ze, ze hebben gewoon te snel gelachen. Is zo'n omslagpunt, is dat ook, uh, moet dat erin zitten in een, in een goed theaterlied? Of is dat te, te algemeen gesteld? Nou, over het algemeen vind ik dat wel, ja. Dat, dat zijn bij een geslaagd theaterlied wel het beste. Dat je, dat je mensen echt op het verkeerde been zet. Mm -hmm. En uh, ja, het is dus wat over een theaterlied veel te zeggen natuurlijk. Het, kijk, het nadeel is dat het één keer langskomt. Dus je kunt in een theaterlied beter drie keer te duidelijk zijn... en één keer te weinig mm -hmm. iets, iets zeggen. Ja. Dus ik herhaal veel Ja. En, en ja, ja, op die manier uh, wordt de boodschap, uh, of althans ja. uh, hebben mensen ook bijna de neiging om mee te gaan zingen. Of het blijft ook beter hangen misschien. Ja, en, en het, het, het is, moet helder zijn. Je kunt die nog een keer terugdraaien. Dus je moet het, uh, dat is echt een groot nadeel van een theaterlied. Ja, ja. Dat, je, dat je het echt. Ik heb het toen geleerd van Hans Dorrenstein. Die begon een lied met: Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. Toen dacht ik: Ja, dat kan natuurlijk ook nooit. Dat je, dat je gewoon begint met waar je eindigt. Ja. Dat je gewoon meteen zegt waar het over gaat. Dit, dit is de boodschap. Straks gaan we overigens ook naar Hans Dorrenstein nog even luisteren. Want die, die is wat dat betreft ook een meester van ja. het lied. En heeft hem nog nooit gewonnen. Nou, dat is zeer, zeer onterecht. Dat realiseerde ik me gisteren ineens: dat hij hem nooit gewonnen heeft. En het, dat is een beetje ook raar. Kijk, je zou eigenlijk een soort prijs moeten hebben, vind ik. Als, als het over dit soort dingen gaat. Dat mensen die hun spoor hebben verdiend in het lied. En dus Hans toch. Ja, uh, de, de, de, een van de allergrootste, ja. Die had die prijs al lang moeten winnen. En ja. dan dus nou doe je een extra prijs of een of zoiets Als je al prijzen wil geven. Mm -hmm. even, even terug naar de, het lied wat jij dus in 2005 uh, schreef. Althans waar je toen uh, mee won. Hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets? waar, waar begin dat? Begint dat ook met, inderdaad met zo'n zin van... dat vinden die jongens leuk? Of? Ja, ik begin altijd met een, een idee. Dus bij mij komen altijd... Dat lijkt me, dat lijkt me handig. Ja. Nou ja, dat, dat, ik, als, als sommige liedjes hoort... dan is het niet dat, dat dat altijd het geval is. Maar uh, nee, ik, ik, er komt... Gewoon een zinnetje binnen. Dus ik heb, uh, ik heb uh, keer een lied geschreven: één oorlog tegelijk. Ik, kwam een keer, ik dacht ineens: één oorlog tegelijk. Dat, dat we gewoon eigenlijk we één oorlog tegelijk moeten doen. En ja. dat je dan weet waar die is. Ja. In plaats van dat je moet zoeken op het journaal... waar nou die oorlog zou zijn. Want vroeger had je gewoon één oorlog: Vietnam. En dat was helder. Ja, dat was klaar. En ze dus moeten er gewoon van april tot mei uh, daar de oorlog. En dan je, dus je gewoon, dat is een beetje af. af. Ja. Nou, dat, is, dat is een ideetje. En ik heb, dat, ik heb een keer een lied geschreven over apartheid. En toen kwam hij net de, de zin binnen. Ik wou al heel lang een lied schrijven over apartheid. Maar ik dacht, hoe pak ik dat nou aan? En toen dacht ik ineens, als hij een zwart man in die huis genomen, Dat kwam gewoon binnen. En toen dacht ik, ja, zo moet ik het doen. Een, een Zuid-Afrikaans lied. Ja, gezongen door Karin Bloemen destijds. Ja. En ook een prijs gekregen, toch? Nee, nee, nee. Niet de prijs gekregen? Nee, niet de prijs gekregen. Had hij wel verdiend? Ja, maar ik zeg toch. Ik, vind, ik schrijf wel jaar keer het beste lied. Ik heb nou een lied geschreven, dat heet Gedoog Me. En dat gaat over, dat is een soort, uh, zit in dit programma... dat is een lied over, eigenlijk een liefdeslied. Iemand die zegt, alsjeblieft, hou van me. Maar het is ook een lied voor Rutte, die, die aan Wilders vraagt... gedoog me, alsjeblieft, gedoog ja. me. Ja, ja, ja. ja. Um... Uh, iemand anders die ook uh, met dat herha het herhalen, waar, waar je het net over had... Uh, iemand die dat ook heel sterk doet, dat is Maarten van Roosendaal. Ja, ja. Die, die schrijft ook elk jaar het beste lied. Ja, dat, uh, <laughs> wat dat betreft, is de concurrentie dan wel heel zwaar voor jou. Nou, Kees Torrens schrijft ook elk jaar het beste lied. Oei, oei, oei. oei. Uh, want uh, uh, zijn uh, lied Red mij niet, waar die zin ook voortdurend in terugkomt... Ja. Red mij niet, dat ja. won in 2000. En dat, ja, dat, ik, vind dat zo ik vind jouw nummer ook heel mooi, hoor. Maar ik vind dit echt fantastisch. Zullen we even een klein stukje luisteren?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 Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Ja, dus ook uh, elk jaar het uh, lied van Maarten van Rozenhaal. Dat we zouden moeten uh, honoreren, minstens voor, voor, met die prijs. Overigens, wat is de prijs? Het is een beeldje alleen hè, van een neemgesprek. Het is een, een, een, een niet al mooi beeldje. Maar wat het voordeel is, dat is het 3500 euro aan vast. Okay. En dat is wel een heel mooi beeld. Ja, en die is vrij te besteden, Dan mag je iets leuks mee ja, doen. Ja, nou, ik, ik had als, als ik die prijs had gemaakt... ik had zo'n zo, zo, zo bril genomen met, met, met, met zo'n <laughs> telescoop erop... die zij had op het eind van het leven. Een echte Annie-bril. In brons, dat had mij leuker geleken. Ja. Maar goed, het is, het is, je moet nooit een gegeven beeld in de bek krijgen. Dus het staat nog ergens thuis. Het, het staat bij mij thuis. Huizen van Meerwijk. Ja. Het is geen wisseltrofee, je mag hem houden ook. Je mag hem houden. mag hem houden. Je mag hem houden. Dat is ook weer een mooi, uh, goed lied. Je mag, mag hem een goed, ja. Van, Van Annie zelf. Ja, zelf. Ja, ja, ja. uit uh, het, uh, Heerlijk Duurt het Langst is dat volgens mij. je, man, jij, jij weet alles. Ik weet alles bijna. Nee hoor, het valt mee. Um, uh, even kijken. Ja, dat, ik, ik moet, Want jij bent echt bezig met, met, dat, met het lied en met, en met cabaret meer in het algemeen. Want je, je maakt je een beetje zorgen. Hè? Het moet, het, het, welke nou, kant het op gaat met het cabaret? Nou, nou, met het cabaret. kijk, ik, ik, ik, ik, ik ga binnenkort een, een kleine Comedie... in sermoen houden. Een preek over cabaret. Maar ik vind dat cabaret is. Er wordt nogal wat nagedacht over cabaret. En ja. ik dacht, laat ik maar eens ja. gewoon een aanzet geven over ho hoe ik denk dat het cabaret in elkaar zou moeten zitten. en uh, Ik maak me geen zorgen over het cabaret, want het cabaret is eigenlijk een beetje te groot gegroeid de afgelopen jaren. Het moet weer terug naar waar het ooit begon, wat mij betreft in de kleine zalen en de kroegen. En iemand op een kruk alleen in het, uh, nou ja. in het licht? Ja, serieus? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. En bij Cabaret horen ook echt liedjes bijvoorbeeld. Dat vind ik echt heel wezenlijk aan Cabaret. En uh, heel veel Cabaret is, is toch een soort stand-up geworden. wat ook uitstekend. Uh, uh, helemaal niks mis mee is Maar bij, bij Cabaret, vind ik, horen echt liedjes. Uh, een heldere gedachte. Kort uh, op, op, op schrift gezet. Ja. Wie, wie zou echt graag een, een, een, een, mooi lied, een mooi theaterlied horen zingen bijvoorbeeld? Die nu alleen nog maar dat stand achter, uh, Nou, ik zou. Uh, uh, nou ja, ik zou. Kijk, ik heb. Hans Teven heeft vroeger een paar liedjes geschreven die ik echt heel erg goed vond. Met tot mijn enkels in, in, mijn bloed, in het bloed. En ik heb ik een keer van hem gehoord. Dat vond ik een heel goed lied. En ik heb het idee dat, dat, dat, dat die man nog wel een paar mooie liedjes in zich heeft. Ja. Dus dat zou. En, en dus, dus ja, ik zou niet zo één twee drie weten wie dat, wie dat zou moeten doen. Maar ze maar... moet in ieder geval luisteren en dan horen ze. Dus je moet terug naar de kern, want dat, dat, dat, dat is waar cabaret over gaat. Cabaret is, is, is Vind ik dat dat is iemand die wat intelligenter is dan de rest en die nou. tijd heeft om na te denken en... En uh, dat die tijd gebruikt om dingen te schrijven die andere mensen niet bedenken. Wim ja, Ibo heeft ooit een, een soort definitie van de cabaret gegeven. Maar we krijgen nu de definitie van, van Merwijk die hem gaat innemen, begrijp ik. Ja, nou ja, hier hoeft er ook... Kijk, een cabaret hoeft een blinde niks aan te missen. Dat is ook heel wezenlijk aan cabaret. En, en uh, hoe meer je rondloopt, hoe minder je te vertellen hebt. Kijk, als je wat verteld hebt, sta je stil. Ik kan zo bevreden, jongen, een band als ik een, als een videoband zie, wanneer, zeg, zeg wanneer hij uh, iets te zeggen heeft of niet. En je gaat, als je echt iets te vertellen hebt, dan blijf je gewoon op, je op staan. En uh, een cabaretier hoort iets te vertellen te hebben. En dat doet, hij gebruikt de grap en de humor om, om, te, om het te vertellen. Maar liefst zegt hij iets wat nou niet zo vrolijk is. Ja. Maandag is de uitwerking van die uh, Annie-Emge prijs ga, ga je daarheen? Ik weet het nog niet. Ik, ik, ik, het hangt een beetje vanaf wie er nog meer gaat. Als ik Maarten en Kees. En, dat hangt een beetje vanaf ik ga. Ja, Even over Hans Dorenstein, want die, die treedt tegenwoordig niet meer op, maar. Jij zegt, hij, hij zou die prijs eigenlijk alsnog moeten krijgen. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk hij. krijgen. Hans is uh, een grootmeester. Ja. En ik heb ook van Hans wel een paar dingen geleerd. Ja. Ja. Zullen we nog een heel kijkertje gaan luisteren... naar ja, graag, een nummer wat jij, wat jij volgens mij zelf ook heel erg mooi vindt? Ja, ja dit is het lied, heb, heb ik dat weer. En dat is, dat is typisch Hans. Daar heeft hij twee eigenlijk vrij beroerde coupletten. Maar dan eindigt hij met een ontzettend goed couplet. Vondelpark, een donkere nacht... Heb je één keer een vrouw verkracht... Eén keertje maar, hard weggerend, recht in de arm van oma Gent, die zo sterk is als een beer, en jij, heb ik dat weer, heb ik dat weer. Goud, prachtig. Ook vijf keer heb ik dat weer. Ook okay, ja, veel herhalingen dus. Nou, schrijf dit jaar vooral weer een uh, mooi theaterlied. En hou ons op de hoogte. Ik blijf wel bezig, maak je maar geen zorgen. Goed zo. Jeroen van Meerwijk. En nu als de donder naar Dronten, de taxi staat klaar. Ja. En vanavond in theater de nieuwe Meerbouw. Ja. Goed, oké. Okay. Er zijn nog kaarten trouwens daar. Kijk ook op uh, www.kickproductions.nl voor de speellijst van uh, Jeroen. Ah, dat mag ik ook nog wel even zeggen. En maandag is de uitreiking van die Annie M. in het nieuwe Lamar Theater. In, uh, of en morgen doe ik een sermoen in. Dat, ik ga, ga preken doen. Dus morgen doe ik nog, ook nog een preek in de Geertekerk in Utrecht. Kunt u ook Om vijf uur. Vijf uur, Geertekerk, Utrecht, Jeroen ja. van Meerwijk. Dank je, Jeroen. Geen dank. De 80 seconden. In de 80 seconden geven wij uh, elke week een uh, talent uh, de ruimte om hier uh, uh, 1 minuut en 20 seconden uh, de, de Sterren van de Hemel te spelen. Uh, en deze keer wordt die uh, geïntroduceerd door Bertolf, de muziekgast van vorige week. Hij tipte haar bij ons. Ik heb Marieke Borger leren kennen in Zwolle bij de opening van Theater de Spiegel. Dat is een nieuw theater in Zwolle en uh, zij deed daar een aantal hele mooie folkliedjes samen met haar broers. Daar was ik zwaar van onder de indruk. En, uh, ik ben haar later weer tegengekomen toen ze mij vroeg om uh, op haar plaat, die waar ze nu mee bezig is... Uh, ...Left Steel in Dobro en Pedal Steel te spelen. En toen ik die liedjes aan het uitzoeken was, was ik zo onder de indruk daarvan. Het, het zijn hele integere, kleine, uh, zacht gezongen, intieme liedjes. Maar in elk liedje zit eigenlijk een briljant moment. Een hele mooie, onverwachte akkoordenwisseling. En het is super sfeervol uh, gearrangeerd en ik vind haar een, echt een super talent. En ik hoop dat uh, heel Nederland haar heel snel uh, leert kennen. De 80 seconden. Dat gaat vandaag gebeuren. Marieke Borger. Vulde moeiteloos, uh, 80 seconden. En uh, ze, komt dan, uh, ze legt even haar uh, instrument, geeft ze aan haar uh, begeleider. En die, uh, zo, dat was een hele grote sprong in één keer. Van, ja, ga daar maar zitten, ja. Stel even je, je, je gitarist voor. Dat is Jesse Borger. Jesse Borger. Dat is uh, familie. Ja, klopt. Wat, wat zeg je? Klopt. Ja, het uh, dus, uh, blijft in de familie op die manier. Uh, country folk, dat is een beetje de richting uh, die, die je interessant vindt. Is dat, is dat iets wat van huis uit is meegekomen? Of... Ja, een beetje wel eigenlijk. Uh, ja? Mijn vader en mijn broers hielden veel van Neil Young en Tony Mitchell. Een mm. beetje de oude muziek. en Ja, uh, ja ik eigenlijk ook. En, en, en, moest je daar verplicht naar luisteren? Of, uh, dat nee, nee, zo nee. erg was het niet. Nee. Nee. Nee. En wat, wat was het moment dat je dacht van nou, ik wil het zelf doen? Ik wil zelf uh, muziek maken? Um, dat weet ik niet precies. Dat is niet echt één moment geweest. Maar nee? dat is langzaam een beetje gekomen. Eerst nee. begon ik met zingen en maakte ik nog geen liedjes. Mm. En later... Uh, ben ik dat ook gaan doen. Ja. Ja. En Bertolf uh, vindt jou zo goed... je mag zelfs in zijn voorprogramma mag je spelen, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Heel leuk. En hoe gaat dat dan? Dan hangt hij ineens aan de lijn? Hé, hey, Bertolf hier. Nou, een mailtje, ja. ja, ja. Gek. Heel leuk, ja. Ja, ja. Want hij had jou dus inderdaad gezien. Nou, de opnames voor je, voor je album zijn klaar. Wanneer is dat zover dat het ook daadwerkelijk in de winkel ligt? Uh, ik weet het niet precies, maar het doel is om met deze herfst... Te... Ergens te hebben Goed, We ja, houden het, het in de gaten, Marike. Marike Borger was dat. Uh, Dank je wel. De website uh, die, die komt er ook aan. Daar ga je ook uh, voor aanwerken? werken. Ja. Uh, MySpace heb je al wel. www.myspace.com slash Marike met ck Borger. Precies. Uh, voor de re releasedatum van het album. En ja. volgende week opnieuw. En, uh, nee, volgende week zitten we in de, de recordstore date. Dan hebben we geen 80 seconden, maar over twee weken weer wel. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze dankjewel. week met... Met Jeroen Zijlstra, die is onderweg naar uh, Schouwburg Het Park in Hoorn. Ah, mooi Schouwburg. Hij staat daar met zijn uh, muzikale voorstelling Samen in Zee. En aan uh, Ramses Shaffi. Uh, ben je al aangekomen daar, Jeroen? Hij is de parkeergarage ingereden, denk ik. Want ik hoor hem niet meer. Hallo, Jeroen. Mooi theater. Mooie voorstelling trouwens, die, die hij uh, daar speelt. Ik geloof dat hij nu... Uh definitief heeft besloten om maar op te hangen. Zo jammer thuis, want Jeroen is ook ooit winnaar geweest... van die Annie heemges prijs Had ik het ook nog wel even met hem over willen hebben. Hij won uh, zo'n tien jaar geleden, of precies tien jaar geleden zelfs... met uh, Durgedam slaapt over dat uh, fraaie dorp aan de rand van het uh, ei. Maar, uh, of, uh, ja, hallo? Hij is er niet, hè? Nee, ik geloof dat we, Jeroen, uh, dat we dat niet meer gaan, uh, gaan, gaan meemaken. Nou ja, laat ik dan in ieder geval melden dat die voorstelling... Samen in zee dat hij nog tot 28 april speelt. En dat Jeroen nog langskomt met zijn band. Uh, onder andere in uh, Oostrout. Uh, Lydia van Damt, die speelt daar ook in mee. In die voorstelling, zingt daar mee. Uh, hij komt nog langs in Oostrout, Apeldoorn, Deventer en Woerden. En vanavond in Hoorn. En uh, er zijn in uh, Schouwburg het Park. Aan het water, Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar in de parkeergarage. Als u hem ziet, Jeroen van, Jeroen, Jeroen, van Merwijk, ik zeggen. Jeroen Zijlstra, doe hem dan. Hartelijke groeten. Uh, www.zelstra.web.nl als u meer wilt weten over de activiteiten van de Jeroen Zijlstra. Vanavond uh, is het uh, tijd voor opium Televisie. Uh, zo rond vijf over half elf, meen ik op Nederland 2. En Cornout Maas, Kornhout, wat ga je doen vanavond? Ja, vanavond even over half elf. Opium dus op Nederland 2. We hebben het over prachtige theaterliederen. Naar aanleiding van de Annie Schmidprijs. En dat doe ik met uh, twee vertolkers die ik heel goed vind van datzelfde theaterlied. Namelijk Wende Snijders en Theo Nijland. Mart Visser is de gast, top-couturier. Spreekt over twintig jaar in het vak en veertig collecties. En Jurgen Rijman doet gelukkig het culturele nieuws. Daar ga ik vlug één vraag aan stellen. Jurgen, <laughs> ik las vanochtend in de Volkskrant de recensie van IMP. Peters... waarin hij een debuut van een schrijver volkomen in de pan hakte. Wat vind jij van zo'n uh, ontwikkeling? Ja, ik vind het schandalig. Ik vind, uh, recensisten moeten ik keer ophouden met mensen... die met heel veel liefde een product maken... direct dat pan in te hakken. Ik bedoel, weet je, een recensie is een mening. En Clint Eastwood zei het een keer mooi... Opinions are like assholes, everybody has one. Wat je dan staat, you don't have to show it to everybody. Zeer behartig worden. Laat Arjan Peters dat vooral in zijn oortjes knopen. Tot vanavond dus een opium. Ja, Stefan Terborg. Dat is uh, de geschrijver van het boek dat door uh, Arjan Peters... Uh, nou, zoals uh, Cornan dan zegt, in de pan wordt gehakt. Uh, staat in de boekenbijlage van de, van de volkskant van vandaag. Zo, dit was... Op je Radio, wat uh, vandaag betreft, Marieke Borgen bedankt. Dus uh, Jon van Merwijk inmiddels onderweg naar Dronten ook bedankt. Volgende week zijn we er weer op hetzelfde tijdstip... maar dan niet uh, vanuit dit theater en ook niet vanuit Carré. We zitten dan in Leiden. Uh, uh, het is Record Store Day. En daar willen we wat aandacht aan besteden. Uh, kom daarheen naar uh, de plaatszaak Velvet. Waar zitten, waar zitten we zitten dan, neem je eerste singeltje mee. Vertel het verhaal. Of stuur even een mailtje daarover naar opium.avro.nl uh, Straks het sportforum met Dione de Graaf. Dione, wat ga je doen? En wie zit er aan tafel, behalve Tomboot? Ja, Tomboot, onze vaste gast. Chris van Nijnatten is er. Uh, chef voetbal van AD Sportwereld. Daar komt hij net binnen. Daar zal je hem net hebben. Hey, leuk. Gezellig. Hi <laughs> hey Chris. En, uh, uh, uh, oud-ploegleider, daar komt hij ook binnen, Theo, Theo nou, de Roy. Ja, dus iedereen is er al. En oh, we, gaan de, we gaan praten over uh, de nieuwe eredivisionist. Onder andere FC Zwolle. Of wordt het misschien toch PEC Zwolle? Zou zomaar kunnen. Uh, we praten ook over de strijd om de landstitel. We hebben het natuurlijk ook over wielrennen. Over de Amsterdam Race van morgen. En we zijn ook nog bij de Swim Cup in Eindhoven. Want er worden nog tickets verdeeld voor de Olympische Spelen van Londen. Dat soort dingen allemaal. Nou, gezellig. We ja. luisteren. Oké. Okay. Dankjewel, Diode Graaf. Straks de sportforum Nationaal van half vijf. op deze zender. Wilt u meer kunst, dat kan ook. Dan kunt u om 5 uur naar uh, Kunstuur op Nederland 2 kijken. Met onder andere daar aandacht voor art tracks, waarin de bekende muzikanten zich laten inspireren door beeldende kunst. Uh, Magritte wordt daar gebruikt als inspiratiebron voor Tim Ackerman. Radio 1. Het NOS Journaal.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 De Franse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn... bij een aantal moorden in de zuidelijke voorsteden van Parijs, schrijft de krant Le Parisien. Afgelopen maanden werden vier moorden gepleegd in hetzelfde gebied. De schutter reed op een scooter. Volgens Le Parisien is die scooter gevonden bij een man van 33 die nu is opgepakt. De Franse politie houdt rekening met meer daders. En Peter R. de Vries mag het programma dat voor morgen stond gepland niet uitzenden... heeft de rechtbank bepaald in kort geding. De misdaadverslaggever zegt dat hij wilde laten zien hoe een huurmoord op een Kortbaas werd gepland. Hij had de onderhandelingen met verborgen camera's gefilmd. Een van de gefilmde mannen vroeg de rechter de uitzending te verbieden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws: Het weer. Marco Verhoef. Met zonne en stapelwolken vandaag. Het oosten kwam er, wat dat betreft, het bekaaidst vanaf. Want daar uh, lag een, een langzaam trekkende bui. En dat wilde zeggen dat het daar vaak toch bewolkt is gebleven. Het uiterste oosten van het land, zeg ik erbij. Met dus die neerslag. Die bui die trekt langzaamaan wel wat weg. In Limburg zijn er nog een paar ontstaan. De meeste gaan vanavond en vannacht wel weer verdwijnen. Dan hebben we in de nacht een aantal opklaringen. Een minimum temperatuur van ongeveer 2 graden. Morgen uh, hier en daar wolkenvelden. Die kunnen wel even wat hardnekkig zijn. Maar in de loop van de dag krijgt de zon meer ruimte. Dat gebeurt het eerst in het noorden van het land en het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperatuur geeft aan dat het 10 graden is, maar voor het gevoel is het een stuk kouder, want er staat een gemene noordelijke windkracht 4 tot 5, en bij zee zelfs krachtige windkracht 6. Dan maandag een heel kleine buienkans, later in de week neemt die buienkans toe, er is af en toe wat zon en na dinsdag gaat de temperatuur voorzichtig weer omhoog. Aan de verkeersinformatie Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Voorburg en Nooddorp staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag dames en heren, dit is Langs de Lijn van zaterdag 14 april met tot 6 uur het sportforum. En vanaf 7 uur de uitzending met veel voetbal. Belangrijke wedstrijden in de Eredivisie deze week. En daar komen we straks hier aan tafel natuurlijk ook op uit. Maar eerst even naar Eindhoven. Naar het Pieter van een Hogeband zwemstadion. Vandaag is de derde dag van de Swimcup in Eindhoven. Gisteren een prachtige dag met een hoofdrol van uh, Ranomi Kromwijojo. Nederlands record op de 100 meter vrij. Bob van der Tak, goedemiddag. Dag Dionne, goedemiddag. Uh, ja, en dan moet zo'n dag nog te overtreffen zijn. Kan dat vandaag? Nee, dat kan eigenlijk niet. Hoewel er wel al een Nederlands record gesneuveld is. Opnieuw. En daarvoor was een ploeggenoot van Chromo verantwoordelijk. Vanmorgen al in de series. Bastiaan Leijsen op de 50 meter rugslag. Zwom hij als eerste Nederlandse man ooit. Onder de 25 seconden, 24-86. Een bijzonder fraaie tijd. En Leijzen die zich gisteren al overtuigend plaatste voor de Olympische Spelen op de 100 meter rugslag. Die bevestigde dus ook op de halve afstand, de niet-Olympische afstand, zijn goede vorm. Maar belangrijker dan dat nog eigenlijk was het uh, optreden en de prestatie van Inge Dekker op de 100 meter vlinderslag. Dekker uh, is het natuurlijk aan haar stand verplicht om zich uh, op dat nummer te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat was eerder nog niet gelukt bij de Swim Cup in Amsterdam. Vorige maand ging het fout, maar hier vandaag in Eindhoven niet. Ze moest zwemmen 58-32 en daar bleef ze net onder, onder die tijd 58-22. Dat was de tijd van Inge Dekker en uh, daardoor mag zij dus ook op die 100 meter vlinderslag... ...naar honden en dat, dat zorgde toch wel voor enige opluchting bij Dekker. Weet je, ik wist al dat het erin zat, dus het moest er alleen nog even uitkomen. Dat was ook met die 100 vrij zo van donderdag. En uh, nou ja, goed, uh, een limiet gehaald en uh, ja, op naar de 50 vrij vanmiddag. Ga je die finale nog zwemmen van de 100 vlinder nu je gekwalificeerd bent? Nee. Nee, dit, uh, ja, met, ik heb het doel bereikt en uh, nu ga ik verder voor de 50 vrij. En uh, ja, kijken wat ik daarop kan.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 Nee, de finale van de 100 meter vlinderslag zwemt ze niet. Heeft ook niet heel veel zin, omdat ze dus al geplaatst is voor Londen. En dat kost veel kracht natuurlijk. En vanmiddag staat hier ook de halve finale van de 50 meter vrije slag op het programma. En dat is nu waar Dekker haar pijlen op richt. Er gaan er twee maximaal per onderdeel naar de Olympische Spelen. En op de eerste plaats voorlopig Ranomi Kromowidjojo. Op de tweede plaats Marleen Veldhuis. En Dekker gaat dus nog een poging wagen om binnen die top 2 te komen... Dat zal niet meevallen, want ook uh, Kromo, Jojo en Veldhuis zijn in goede vorm hier. Maar uh, ze gaat het proberen. Ze heeft vanmiddag de kans in de halve finale. En waarschijnlijk ook nog een kans morgen in de finale. En dan uh, weten we dus of Dekker daartussen komt. Ik denk dat het lastig wordt voor haar. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. We gaan het zien. Ja, en uh, we blijven jou volgen uh, in het volgende uur. Na vijf, dan uh, kan we weer bij je rechtstreeks. Tafeltennister Elena Timina is er niet in geslaagd... en behoeven van het Nederlands team een startbewijs... voor de Olympische Spelen te veroveren. De routinier verloor zojuist in de tweede ronde van de herkansing... van het Europees kwalificatietoernooi in Luxemburg... met 4-0 van Veronika Pavlovich. Timina krijgt nog wel een herkansing... in een volgend Olympisch kwalificatietoernooi. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het is tijd om te gaan praten over de mooie en uh, misschien ook wel wat minder mooie sportmomenten uh, van de afgelopen week. Dat doen we met onze vaste gast Ton Boot. Goedemiddag Ton, Chris van Nijnhalt, Hoi. chef voetbal van AD Sportwereld en uh, Theo de Roy, oud ploegleider, onderhandel van uh, Rabobank. Zullen we een rondje moment van de week doen. Chris, kijk ik jou aan. Ja, moment van de week. Ik, het, uh, moet ik toch zeggen dat ik dat net pas beleefde. Uh, want je moet actueel zijn. Ik zat te kijken naar de wedstrijd uh, Liverpool-Everton op, uh, op Wembley. Half finale, uh, Uiteindelijk uh, bijna in de dying seconds gewonnen door Liverpool. Maar Suarez was daar weer op een vreselijk irritante... maar daarom ook zo ongelooflijk leuke manier bezig. Ja, verschrikkelijk. Leg uit, wat heb je gezien? Ja, ik heb hem zien vallen zonder dat er iemand in de buurt stond. En uh, hij uh, greep uh, Heitinga uh, bijna onzichtbaar voor de scheidsrechter... om zijn middel vast en uh, liet zich daardoor weer vallen in de 16 meter. Verschrikkelijk, onsportief, niet leuk, maar wel iemand die per se wil winnen. En dan is het zo mooi als je zo'n etterbak dan uh, de 1-1 ziet maken. Ze stonden achter. Ik vond dat... Uh... Ja, het is een dubbel gevoel eigenlijk, want hij doet dingen die je eigenlijk als sportman niet moet, niet moet willen. Maar ik ging, als voetbalman geniet ik daar heel erg van. Het zit nog hoog, vandaar dat ik ermee begin. Ja, ik begrijp het. Ja. Theo de Roy, geniet je ook van zo'n speler <laughs> of juist niet? Ja, ja goed, het, het zit op de grens tussen matendaai en volksvermaak. Ja. Hè? Dus, ja. Uh, ja, ja. Bij de wielrenners hebben de voetballers dan altijd een beetje het uh, imago van... ja, ze laten zich snel vallen en blijven ze nog even liggen, kermis van de pijn. en Ja, goed, het heeft gewoon een functie in het spel. Uh, uh, ja... Het zorgt voor de emotie. En dat er wat te schrijven en wat te schreeuwen is. En ja, dat is juist mooi van voetbal. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat je als wielerman inderdaad daarnaar kijkt. En denkt: Wacht heel even, ik zie nu de slow motion. Hij wordt niet eens geraakt. Ja, uh, dat doen wielrenners niet. Nee, nee, nee, nee. Die staan altijd weer op. En uh, de, die klagen Leuk, niet en die roepen niet. En, uh, dat is er allemaal gewoon recht toe recht aan. Zo snel mogelijk van A naar B. Ja. Wat is je sportmoment van de week, Theodorooi? Uh, wat ik wel bijzonder vond, was het uh, badpakje van Ranomi Micromoie Joyo. Hm, Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Ik bedoel, in, uh, in de zwemsport zijn ze op een gegeven moment overgeschakeld naar hele snelle pakken. Hè, dat hebben we in het wielrennen ook gehad. Schaatsen dus hebben we strips gehad. In de Formule 1 heb je skirts en auto's die gepimpt en getuned worden. In het zwem heb je dan de speciale kleding. En nu wordt er weer een switch teruggemaakt naar het aloude textiel... Ja, er zit natuurlijk een hele industrie achter... die probeert om uh, productvernieuwing door te drukken in de sport. Want uh, ja, het sport is platform. Er wordt toch weer een switch teruggemaakt naar, uh, naar textiel. En er gaat natuurlijk een hele strijd aan vooraf uh, achter de schermen. Ik vind het heel knap uh, dat zij toch weer gewoon een record zwemt... in het aloude textiel. En ik vraag me af hoe lang het nog duurt... voordat er niet meer over, uh, over textiel en andere stoffen wordt gesproken. En dat uh, die meiden en de mannen in het textiel gewoon weer heel snel kunnen zwemmen. En dat het ja. helemaal niet uitmaakt waarin ze zwemmen. Ja, want dat is eigenlijk wel weggeëpt. Die discussie is een hmm. beetje verdwenen. Ja. Het is redelijk snel gegaan, zou ja, ik zeggen. Ja, dat hebben ze heel goed uh, en snel aangepakt. Ja. En uh, ja, dat hmm. moet toch ook een goed 1-2'tje zijn geweest... met de industrie, uh, veronderstel ik. Tom Boots, het moment van uh, jouw week. Uh, woensdag was de wedstrijd AZ Twente, de voetbalwedstrijd. En beide ploegen verloren twee punten. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En... Daarvoor was Twente met Ajax de enige ploeg die een kampioen, eventueel kampioenschap in eigen hand had. Ook Twente nog. En die verloren ze nu. Uh, ze staan nu vier punten achter op Ajax. En uh, zelfs als ze de thuiswedstrijd winnen van Ajax, Ja, daar hebben ze nog niet veel aan. Maar wat mij verbaasde was dat de trainer, King Steve, Steve McLaren, uh, uiterst jubelend over de prestatie van Twente was. En dat, als coach verbaasde mij dat heel erg. Want. Ik ervaar het als groot verlies. Ja, maar het zou dan moeten komen door dat doelpunt... wat nog net viel, waardoor ze niet verloren. Zo, zoiets is ja, die misschien... Ja, maar je speelt niet op een wedstrijd. Je speelt nee. op een kampio kampioenschap natuurlijk. Hè? En uh, die verloren ze daardoor. Je kan dat, daar kan je ook wel op noemen. Maar de teleurstelling kan je ook wel noemen. Nou, ja. die jubelend was de man komen we straks natuurlijk op terug, want we komen uitgebreid terug op uh, de wedstrijden die in dat midweeksprogramma zijn gespeeld. We gaan uh, nu even naar de man die we, de club die we welkom moeten heten in de Eredivisie volgend seizoen. Uh, FC Zwolle, Pek Zwolle, werd uh, kampioen van de Eerste Divisie. Uh, en aan de telefoon Adriaan Visser, de voorzitter van die kerstverse kampioen. Uh, meneer Visser, goedemiddag. Is het laat geworden? Ja, ja, het is wel een <laughs> beetje laat geworden en uh, oh. mijn, mijn stem heeft uh, behoorlijk ik vertellen, Dus ik hoop dat u mij nog een beetje goed kunt, uh, kunt horen. Jazeker, u bent luid en duidelijk komt okay, u hier door. Oké, uh, Ja, ik zei voor de mensen die nu denken, die Johan uh, de Graaf is heel erg in het verleden blijven hangen met de volle. Uh, dat, dat klopt wel een beetje wat ik zeg, hè? Ja, dat klopt een beetje. Maar weet je, in, in de, in de voetballerij wordt toch nog uh, wel regelmatig gelekt, wat overigens prima rijmt op pek. Uh, en dit, dit is ook wel een, een, een verhaal wat een beetje vanuit een soort uh, lekcircuit terechtgegenereerd uh, is. Kijk, we hebben in het in bestuur een week of wat geleden met elkaar is wat gesproken. We willen ons wat verder in die regio eisen dat we ons gaan, uh, gaan, uh, gaan nestelen en gaan, uh, gaan doorontwikkelen. Dat is de regio rondom, uh, rondom Zwolle. Van jong, moeten we niet eens wat gaan nadenken of we niet terug worden naar de, naar de kern van de club? En dat is in feite toch uh, PEC uh, Zwolle die zijn oorsprong gevonden heeft in, uh, in 1910. En moeten we dat, uh, dat merk niet wat gaan laden met die, uh, met die historie. En dat hebben we toen tegen elkaar gezegd, nou is misschien best wel een, uh, wat een goed idee om dat te doen. Laten we dat eens gaan, gaan onderzoeken. Want ja, de naam FC Zwolle is niet meer zo tot stand gekomen. Dat is voortgekomen uit een faillissement in 1990 van de toenmalige PEC uh, Zwolle. En, en we moeten nog wel een paar dingen uitzoeken. Onder andere uh, ligt er geen beslag op die, uh, op die naam vanuit die uh, feestementpositie in, uh, in 1990. Dat onderzoek loopt nu. Mm -hmm. Als we daar de, de volledige kennis van hebben, ja, dan zullen we eens met elkaar gaan nadenken of dat, uh, of dat, dat idee wat we hadden of dat nog steeds een heel goed idee is. Maar is niet iedereen nu net weer gewend aan FC Zwolle? Nou ja, dat is ook een van de overwegingen waar we, waar we rekening mee moeten houden. Het, het voordeel is wel als iets uh, lekt, en dit is geen bewuste lek, zeg ik er maar even bij, uh, dat je ook nog eens even een, uh, een korte opinie-inventarisatie uh, uh, hebt. Nou, ik moet zeggen, de reacties die we, die we horen vanuit, uh, vanuit het volse is, uh, is uitermate positief. Ja, dus, maar, maar u zou het terug willen hebben omdat het ook een traditie is, of pekswolle? Ja, weet je, ik vind, ik vind FC Zwolle, ja, dat is, dat is uh, die FC, dat is zo weinig uh, zeggen. Ja, voetbalclub, dat is nog wel allemaal, je hebt de FC Eindhoven en ik weet niet, je hebt zoveel FC's. PEC is toch een begrip en bij, bij alle mensen waarmee ik praat buiten, uh, buiten Zwolle, als ik vertel over FC Zwolle zitten ze een beetje uh, vaag aan te kijken en zeggen dan onmiddellijk, oh, je bedoelt PEC. Ja, dan bedoel ik inderdaad back met een We kunnen voor u hier ook nog even wat meningen peilen. Misschien kunt u daar dan verder wat mee. Ja. Chris van Nijnatten, wat zeg jij? Ja, ik, ik vind het wel leuk, maar puur uit uh, nostalgische overwegingen en. Uh, ja, ik, alleen daarom eigenlijk. Ja. Ik, kan me niet, ik denk dat er inmiddels ook een hele grote groep mensen, jonge liefhebbers... die nog nooit van PEC hebben gehoord. Ik bedoel, dat, dat, die kans zit er natuurlijk ook aan. Maar voor ja, mij mag goed. het hoor. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het jammer dat ik het niet in mijn krant heb staan vanochtend. Want ik hoorde het gisteren, dus dat had ik eigenlijk moeten doen. <lacht> maar ja, prima laten lopen. <lacht> jammer. <lacht> uh, Theo de Roy, PEC Swollen. Is, is dat goed om weer terug te gaan ja, naar die naam? PEC is ook, uh, mijn verleden PEC Swollen. dat klinkt voor mij ook heel uh, vertrouwd in de oren. En wat ik vooral heel bijzonder vind, dat is dus waar de, de afkorting-pack voor staat. En het is Chris, als jij het kan voorlezen zonder je tong drie keer te breken... dan is ja, jou de primeur in dit sportvorm. Ik ben gisteren op tijd in bed gegaan en iets gedronken, dus ik kan het uitspreken. Het, is, het betekent eigenlijk Prins Hendrik en de Despereert nimmer combinatie Nou, ik vind Kom, dat he? dat gewoon moet blijven. Dat, moet, dat moeten we er gewoon inhouden. Ja, ja. vind ik ook. En dan nog één mening, meneer Visser, Tom Boot. Nou, ik ben gewoon voor FC Zwolle. En het is nost nostalgie en als ik... Uh, uh, als ik u was, zou ik wel even goed onderzoeken wat de economische uh, consequenties hiervan zijn. Nou, oh, meneer Visser? Ja, nou ja goed, dan weet je, dat, uh, jullie, we kunnen daar heel veel onderzoek op loslaten. Maar ik heb geleerd in, in het leven om ook een beetje af te gaan op, een, uh, op onze eigen intuïtie. En waar je zelf een goed gevoel bij hebt. En... Uh, ja, economische onderzoeken, ja, weet je, je kunt alle onderzoeken, kun je zodanig, uh, qua opzet, kun je die gaan formuleren dat je het antwoord eruit krijgt wat je wilt hebben. Dus ik heb daar nooit zo heel veel uh, verdusie in. Maar uh, dat laat onverlet dat wij we, we geen besluit genomen hebben dat we terug willen Pax Volle. Wij gaan eerst een gedegen juridisch onderzoek doen om te kijken of daar geen, uh, geen blokkades liggen. Liggen die niet, dan, uh, dan hebben we in ieder geval al deze opinies die gooien weer... Uh, mee op tafel en nemen dan een, een, een goed besluit. Kijk, meneer, ik, meneer Visser, sorry, ja. Ik wel kan wel. eentje bedenken waarom we het eigenlijk niet zo moeten doen. Dus, ik, hoe, hoe moet je het in het Italiaans en in het Engels en in het Frans gaan uitspreken? Dus als jullie ooit nog internationaal voetbal willen gaan spelen, dan wordt het wat lastig met PEC. Ja, nou, dat, dat, vind, dat vind ik wel eens een, hele goede, een hele goede overweging. Die nemen we wel mee. Ja, ja maar Theo, PEC is makkelijker uit te spreken dan Zwolle, denk ik. Uh, internationaal. Ja, dat is waar. Nou, maar dat wij noemen, wij noemen dat buiten mensen dat is en dat begrijpen ik niet oh, ja. Ook. Ja. Dat begrijpen ze in het buitenland nee. ook. Uh, staat u op het punt om weer een volgend feest in te gaan, meneer Visser? Ja, we gaan zo meteen uh, de, de boot in en dan letterlijk. En, uh, en dat betekent dat we een rondvaart gaan maken door de, door de prachtige grachten van die fantastische mooie Hansenstad Zwolle. <laughs> en dan eindigen we op het, uh, op het Rode Torenplein, waar, uh, nou, waar we met de, de Stad Zwolle en de regio IJsseldelta gaan vieren, dat we kampioen geworden zijn. Kijk, ik wens u daar heel veel plezier bij. Oké, okay, bedankt. Tot, <laughs> Dag, tot ziens. Ja. Um, FC Zwolle, Pex Zwolle, uh, Chris van Nijnat. Is het een aanwinst voor, voor de Eredivisie? Ja, ik denk het wel. Maar, maar dan puur om, om uh, cultureel regionale redenen. Weet je, kijk, de, de kracht van het team ja, ken ik niet heel goed. Daarvoor heb ik ze te weinig gezien. Ik ken Arne Slot vrij goed, want die, die heeft gespeeld voor uh, mijn favoriete club NAC. Dus uh, die, die jongens blijf ik altijd volgen. Uh, en dat is echt een voetballer, een goede voetballer. Uh, maar ik vind ook, ja, Zwolle, ik heb er goede associaties bij. Ik vind het goed wanneer er in een stad als Zwolle uh, uh, eredivisievoetbal voetbal gespeeld wordt. Zoals ik ook had gehoopt dat in Deventer uh, weer eredivisievoetbal voetbal zou komen. Dat is, dat is gewoon goed voor het voetbal in het algemeen. Voor de hele eredivisie. Om die reden vind ik het fijn dat ze, uh, dat ze terug zijn. Ja, ja. Denk je dat ze uh, dat volgend seizoen, dat ze er nog steeds in zitten, dat ze mee ja. kunnen? Ja, dat, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Uh, een paar jaar geleden zeiden we altijd, en dat kwam ook bijna altijd uit: van, nou, een nieuweling die vliegt vrijwel onmiddellijk uit. Want er is zo'n enorm verschil tussen Eredivisie en Eerste Divisie. Ook qua budgetten en zo. Maar je merkt nu, en vooral dit jaar, dat. Alle clubs heel erg naar elkaar toegekropen zijn. Dus uh, ook onderin is het, want we hebben het steeds over boven waar het zo spannend was, en nog wel een beetje is. En dat is onderin natuurlijk ook. Nou, en daar kan een club als uh, daar heeft een club als Excelsior van kunnen profiteren vorig jaar. En daar zou nu een club uh, als nou, Pek Zwolle, laten we ze zomaar blijven noemen dan. Nou, die, uh, nou, die geef ik wel een kans. Ja, wel. Is ja. Theo de Roo blij met Zwolle in de Eredivisie? Ja, als je kijkt rondom Zwolle, daar zit natuurlijk nogal wat, uh, wat activiteit. Er is veel bedrijfsleven, dus uh, wat dat betreft is er wel potentie in Zwolle. Ze mm -hmm. hebben een mooi stadion. Uh, geografisch gezien liggen ze ook gunstig. Goede uitvalswegen. En uh, ja, als je kijkt naar de provincie Overijssel. Ik woon al in Holten en ik ben nu helemaal omringd door uh, professionele voetbalclubs. Uh, Go Ahead in Deventer, Peck Zwolle, uh, Heracles Almelo, FC Twente natuurlijk. Dus uh, ja... Kunnen we kunnen wel eens ergens gaan kijken. Ja, Teleroy zit goed daar. Ja. <laughs> Ton? Nou, heb... ik zit me af te vragen. Je vroeg net, uh, kunnen ze zich handhaven ja. en dergelijke? Maar in de eredivisie zijn ook ploegen die net zo'n laag budget hebben. Hm. Ik weet niet wat voor budget ze hebben. 4, 5 miljoen, vermoed ik. Ja, iets minder. Ze gaan het optrekken naar uh, 6, meen ik. Lastig. Naar, naar 6. Maar ja. Excelsior heeft nog minder. Ja. RKC zal het ook wel heel lastig krijgen ja. in de graafschap. En daar zal het tussen gaan natuurlijk. Dus je hoeft niet ja. meteen eruit te knikkeren. Nee. Nee, het wordt een, uh, een belangrijk jaar voor FC Zwolle, of voor PEC. Ik blijf dat nou maar gewoon even zeggen. Uh, is het wel zo, kun je dat zo zien, dat inderdaad wat jij zegt, dat het meer naar elkaar toegegroeid is. Dus dat de eerste divisie wat dichter bij de eredivisie terecht is gekomen? Of is dat weer een enorme degradatie voor de eredivisie? Nee, nee maar, maar je kunt het aan, aan een paar dingen zien. Dat het voetbal als gevolg van de, van, de, van de economische crisis. worden clubs een beetje naar elkaar toe gedrukt. Dat zie je in de competitie zelf. Maar je ziet het ook, de top van de eerste divisie komt, komt redelijk dicht... tegen de onderkant van de eredivisie aan te zitten. Dat zie je in onderlinge confrontaties. Maar waar je het ook aan ziet, is de laatste 1,5 jaar... spelers die uit de eerste divisie uh, overkomen naar de eredivisie... die hadden het voorheen altijd erg zwaar. Ja, en die draaien nu gewoon onmiddellijk mee. Er zijn heel veel voorbeelden van. Ja. Dus uh, ook daar zie je het aan. Zullen we gewoon nu even naar de eredivisie gaan, uh, afgelopen woensdag... Uh, kwamen alle titelkandidaten in actie. En dat was een uh, avond met, uh, mogen we wel zeggen, grote gevolgen. Denken we nu. Uh, na afloop uh, was er nog één favoriet eigenlijk. Mochten twee clubs nog een beetje hopen. En was de rest uitgeschakeld. Dit is misschien heel kort door de bocht. Maar daar kunnen we het straks over hebben. Ajax was de grote winnaar. Dankzij een 5-0 overwinning bij Herenveen En PSV verloor bij RKC. En leek de meeste pijn daarvan te hebben. We gaan de midweekse ronde behandelen per club. Maar luisteren eerst even naar de reactie. Je weet dat het een hete avondje kan worden. En gelukkig is dat niet geworden. Is het is een heel rustig avondje voor ons geworden met schitterende goals. Wij waren niet in staat om, om heel veel gevaar te creëren tegen RKC, ja, dan, dan speel je een moeilijke wedstrijd. Ja, hier... Uh... Werk je tien dagen naartoe. En na drie minuten was het eigenlijk over en wordt het echt een hele lange, dramatische, vervelende avond. For me the important thing was the point was the performance by the players, de fight, the determination. Om mee te blijven doen in de top, had je deze wedstrijd thuis moeten winnen. Dat hebben we niet gedaan. Dat wil niet zeggen dat we al, al uitgeschakeld zijn. Maar je loopt wel, wel een achterstand op. Dit is het scenario waar je op gehoopt hebt. Je maakt vijf goals, concurrentie hebt allemaal punten verloren, dus wat wil je nog meer? Op zich uh, kun je gelijk spelen bij Roda, dat, daar is niets mis mee. En we moeten ook niet uh, meer willen dan er uiteindelijk in zit en kijken naar onszelf. Ik zei al, we moeten ook nog flink ons best doen om, om bij de eerste vier te eindigen, want er zijn nog steeds zes ploegen erbij die, uh, die daarvoor voor een komen. En dan moet je er toch twee onder jou. We hebben zaterdag wedstrijd tegen AZ, daar moeten we ons op gaan richten. En kijken wat we nog uh, maximaal uh, uit het seizoen kunnen halen. Ja, kijken wat we nog maximaal uit het seizoen kunnen halen. Dat uh, geldt voor PSV. Ajax lijkt in een zetel richting uh, de overwinning. Is dat overdreven, Chris? Nee, vind ik niet overdreven. En uh, dat hebben ze afgedwongen in een, in een hele goede serie overwinningen. Niet allemaal uh, met, met het mooiste voetbal. En, en ze hebben ook wel hulp van... de. Van hun concurrenten gekregen. Maar nee, ze hebben het al. Ik, ja, nee. Ik, de grootste kans op dit moment trap ik open de deur mee in, denk ik. Ze zijn echte kans hebben. Ja, en dat denkt de, de Roy dan, denk ik ook hè? Op papier wel, maar nou, als je kijkt wat er uh, bij de diverse clubs uh, tijdens deze competitie allemaal gebeurd is, ja. op bestuurlijk en op trainersniveau... als die trend zich nog een beetje doorzet, dan denk ik niet dat we een uh, voorspelbaar einde van de competitie tegemoet gaan. Dus er zal links en rechts heus nog wel iets gebeuren. En uh, dat maakt het ook altijd wel, wel boeiend. We hebben nog een, uh, een mooie wedstrijd FC Twente Ajax. Ja. Uh, het verleden jaar hebben ze ook twee keer uh, met elkaar gevochten. En uh, ja, misschien wordt dat uh, dit jaar ook wel weer een sleutelwedstrijd. Uh, als Ajax nog ergens een steekje laat vallen, dan wordt het wel heel erg spannend. Ja. Maar ziet het er naar uit dat ze nog een steekje nou, laten vallen mij toch? Nee, helemaal niet. Want ze hebben nu acht wedstrijden achter elkaar gewonnen. Waarom zouden ze nou in de over de overige vijf wedstrijden, twee verliezen. Dan moeten ze er twee verliezen. Dat zit er helemaal niet in. Je ziet juist progressie in hun spel. Uh, geblesseerde spelers komen terug. Ik wil nog even zeggen dat het heel knap van Frank de Boer... natuurlijk is wat hij gedaan heeft. Met uh, spelers mis als uh, Soleimani, uh, Van der Wiel, Zichtersson. Dat is, uh, en die komen nu terug. En misschien is... En dat wordt daar wordt helemaal niet over gepraat. Ik had in mijn gedachten... Hoe zit het nu met Elham Hamdoui. Hij heeft zoveel kritiek op Elham Hamdoui. Maar zonder Elham Hamdoui worden ze gewoon kampioen. Zoals het eruit ziet. En zijn het vorig jaar ook geworden natuurlijk. Horen we niet meer zoveel over, hè? Ik, ik moet je zeggen dat ik gisteravond met iemand stond te praten. En uh, dan kregen we het in een keer over Elham Hamdoui. En dat ik, dat ik ook eerlijk zei van... Zit hij er nou nog of niet, weet je ja. wel? Dat, dat, je, je denkt niet meer aan hem. Het is ook een... Want daar ging dat gesprek over. El Hamdoui is ook een... een, een een soort van voorbeeld geworden van een, van een speler... die je liever niet ziet in het betaalde voetbal. Hè? Van die gasten die uh, een, een vet contract afsluiten... in conflict raken met hun club... en dan op geen enkele manier willen meewerken... om dan maar ergens anders te gaan voetballen. Mm -hmm. Weet je, het gaat echt alleen maar om geld en om, om die overeenkomst die ze hebben. In die zin hadden we het er gisteren over. En, en uh, nam daar irritatie ook weer in een paar zinnen toe... Uh, als je het over, over die situatie van Elham de Rie had. Ja. vind ik echt... Uh... Nee. Maar dus eigenlijk heel goed gezien van Frank de Boer, ja, denk dat, ik. Hè? Dat, dat denk ik wel, ja. Die en misschien een heel... zit daar ook wel de sleutel in de kampioenschappen. Nou, ik ja, geloof... want dat, dat, daar ben ik wel benieuwd naar hoe jullie dat zien. De sleutel nu in het succes van Ajax. Ja. Ja, in het slechte begin. Ja, nou ja, het slechte begin... Kijk, Frank de Boer is natuurlijk een, een, een trainer die iedere dag leert. Die, die komt er net en, en dat zegt hij zelf ook. Dat vind ik het goede aan hem, dat hij dat nooit wegsteekt. En die heeft natuurlijk in, in de loop van het seizoen een paar fouten uh, gemaakt. En die heeft hij ook weer uh, goed gemaakt. Hij is anders gaan trainen, heeft, uh, sommige posities heeft hij gewijzigd. Hij is wat anders met sommige spelers uh, uh, gaan, gaan communiceren. Nou en dat, uh, ja, ik, helemaal aan het begin van het seizoen hebben wij hem in de krant echt hoog te paard gezet. Later dachten we wel, van ja, doe je dat nou terecht, want je moet het ook maar een beetje afwachten. Maar de rode draad in die eerste verhalen over hem was ook de gunfactor hè, die hij om zich heeft ja. hangen. Je gunt het die gast ook. Omdat het is een vrij normale kerel. En. en uh, staat geen onzinverhalen te vertellen. En, en heeft ook steeds aangegeven: ik wil leren. Ik heb ook, ik heb ook mensen nodig van wie ik wat kan leren. Nou, daar, op dat vlak heeft hij het erg moeilijk gehad. Ik, ik vind dat hij in het afgelopen jaar. Uh, we hebben er wel eens een, uh, discussies over gevoerd hier. Ik, ik vind dat hij het niet makkelijk heeft gekregen. door de manier waarop Johan Cruijff zich gemanifesteerd heeft rond die club. Uh, uh, er was eigenlijk sprake van redelijke stabiliteit. Hij, hij kon leunen op een aantal mensen. De boer, maar ja, die moesten succesieverlijk allemaal weg. Maar ja. Einde van het seizoen. Als iemand de credits verdient, vind ik het Frank de Boer. Echt. Ja. En, en het, het gedonder uh, hoog bovenin uh, in Ajax is een beetje afgelopen. Dat helpt misschien ook wel. nou Ik weet niet of het al afgelopen is. Want iedereen is weg nu. Nu ben ik benieuwd wie er komen. Ja. En, en hoe dan ja. alle, alle belangen weer gaan liggen. Maar ik vind dat uh, Frank de Boer heeft een soort van stoïcijnsheid getoond. Die je nodig hebt bij een topclub. Ook in een klein land als dus Nederland. Dat je gewoon je eigen gang gaat. En, uh, en uh, nou, als het dan succes oplevert. Pet af. We komen straks terug nog bij Ajax. Maar zeker ook bij PSV en AZ. En FC Twente. En we zijn ook nog bij het zwemmen. De Swim Cup. En we gaan natuurlijk ook met Theo de Roy En de andere twee gasten praten over wielrennen. De Amstel Gold Race van morgen. Graag tot na vijf uur. Op 1. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur, de Eredivisie. PSV AZ. Voor de tweede paal en de redding van Isaksson. Feyenoord Excelsior. Ziet er bijna een eigen goal? net. dan wordt hij op de lijn gehaald. NEC Herenveen. Dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En op kwart voor 9, Twente Nacht. Oh, mooie goal zeg. En ho langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1.